Informateur Buma gaat het nog één keer proberen. Het vormen van een nieuw kabinet. Dat D66 en het CDA het eens zijn over een samenwerking... is ook het enige goede nieuws tot nu toe in de formatie. Het is echt een lastige puzzel, zegt politiek verslaggever Ewald Kiewiet. De VVD wil niet met GroenLinks-PVDA en daarmee valt de meerderheidsvariant af. D66 wil niet met JA21. En een minderheid met bijvoorbeeld alleen de VVD naast D66 en CDA... Ja, dat gaat GroenLinks-PVDA niet steunen. En andersom gaat de VVD niet steunen als GroenLinks-PVDA erin zit. Dus ja, daarmee zit het echt muurvast. Er zijn eigenlijk geen mogelijkheden die op dit moment echt haalbaar en stabiel lijken. Informateur Buma gaat nu een ultieme poging doen. Rond deze tijd zit hij om tafel met de fractievoorzitters van D66, CDA, VVD, GroenLinks-PVDA en JA21. De tijgermug gaat niet meer weg... Volgens demissionair minister Bruin van Volksgezondheid is de kans groot dat het insect zich binnen twee tot vijf jaar blijvend in Nederland vestigt. TGVM legde eerder al eens uit waarom je dat niet moet willen. Omdat het een ontzettend vervelend uh, rotmuchtje is. Dat je overdag uh, behoorlijk uh, het leven zuur maakt. En daarbij komt dat als die grote populaties vormt in Nederland, dat we hem dan niet meer weg kunnen krijgen... en dat er dan ook een risico ontstaat op ziekteoverdracht. Dat kan bijvoorbeeld knokkelkoort zijn. Het ministerie komt volgend jaar met een plan om de risico's voor de volksgezondheid te beperken. En volgend jaar moeten alle jeugdbrandweerkorpsen in het land aan het slag met een nieuwe lesmethode. Het was nodig ook, want de oude was gemaakt in 1990. Op sommige kazernes gebruiken ze de nieuwe lesmethode al. Deze leerling legt de lesstof even uit. Dat is dat we ook meer met nieuwe blusstechnieken gaan doen. En nu ook meer met nieuwe elektrische voertuigen. Ga ook meer oprichten met hoe je dat soort dingen moet doen. Je kunt zo'n auto inderdaad niet zomaar afblussen want met water. Want dan word je inderdaad, sta je inderdaad onder stroom, dus wat ze doen is vaak of met schuimblussen of met poeder. Of wat ze ook vaak doen is de elektrische auto in een bak met water zetten. Een hele grote container, zodat hij eigenlijk vanzelf dooft. De nieuwe lessen zijn moderner en sluiten ook beter aan op de opleiding voor volwassenen. Het weer in het zuiden en westen kan nog wat mist voorkomen. Maar dat gaat in de loop van de ochtend weer goedkomen. Verder wordt het een grijze dag bij zes of zeven graden ongeveer. En dit was het weer. ZFM Verkeersinformatie.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 De schaduw van mijn God vergeten gaat. zit de mooiste vrouw ter wereld en ze denkt, er is me wat. Ik zit hier een mooie te wezen maar er zijn geen mannen meer. Dit dorp is leeggelopen tot de allerlaatste heren Alleen aan een tafel van een uitgeleefde kroeg. De mooiste vrouw ter wereld, bij zichzelf, nu is het genoeg. Worden, maar ik leef niet van de touw. De zon schijnt hier wel warmer, maar ik blijf achter in de kou. Haar ogen zijn blauwer dan de Nederlandse zee. Met haren als de zon en lippen zoet als wijn. Op een eiland waar de mannen al lang in geslapen zijn. In de liefde groener dan olijven en lief de mooiste vrouw ter wereld op haar allereerste zoen Ergens in de schaduw van een grote wereldstad zit de mooiste man ter wereld en hij denkt dat vrouwen zat Ik heb alles wel gezien en er zijn geen dames meer die braaf zitten te lachten op de allermooiste heren Alleen. Aan een tafel van een chique die kroeg Met de mooiste man ter wereld Ik vertrek morgen vroeg Naar een eiland vol met bomen Olijven en limoen Ik verlaat de grijze stad Ik zoek mijn liefde in het groen Haar ogen zijn blauwer Dan de Middellandse zee Met haren als de zon en lippen zoet als wijn Op een eiland waar de mannen slapen zijn in de liefde groener dan leven en die moen wacht de mooiste vrouw ter wereld op haar allereerste zon Ergens bij de rotsen van een haven heen alleen zit de mooiste vrouw ter wereld ze denkt, waar moet ik heen? In de verte leert een boot bij de oude stijger aan. Ze ziet de mooiste man ter wereld. Verstijf blijft ze staan. De mooiste vrouw ter wereld. Weet niet wat verleiden is. Ze heeft het nooit geleerd. Tot haar grootste ergernis. De Griekse god komt op haar af. Hij zegt wat stil. Ik zocht limoen. De mooiste man ter wereld. De mooiste vrouw in de zon. haar ogen zijn blauwer op de Nederlandse zee. Met haren als de zon en lippen zoet als pijn Op een eiland waar de mannen al in ingeslapen zijn. In de liefde groener dan olijven en limoen. Wacht de mooiste vrouw ter wereld. Wacht de mooiste vrouw ter wereld. De mooiste vrouw ter wereld op haar allereerste zon. Ik zou zeggen een hele morgen allemaal. Wat leuk dat jullie weer op ons hebben afgestemd. We mogen weer twee uurtjes. En we zijn deze uitzending begonnen met de mooiste vrouw ter wereld. Uh, ja, en hoe spreek ik zijn naam uit? Levine? Levien? Ik weet het niet. Laten we maar gewoon op Levine houden. En het ging over jou? Nee, nee, nee, ik ken de hele man niet en ik denk oh, okay. dat hij mij ook niet kent. Dus nee, nee, nee. Nee, nee het er. ging over iemand uit het dorp, hè? Oh. Ja, of tenminste uit zijn dorp dan. Oh, ja. Maar uh, nou ja, we zijn er weer. We zijn er. Welkom, honey, welkom, Dank je. Beb. Leuk dat we er weer alle drie doodle. gezond en wel zitten. Yes. En uh, ja. vandaag niet met uh, drie dames, maar met vier dames. Want ja. we hebben een gasten vandaag hier, Marloes. Leuk. Goedemorgen. welkom, uh, <laughs> Marloes. Goedemorgen. welkom goedemorgen. in het programma. Dankjewel, leuk om er te zijn. Mooi zo, mooi zo. Ja, we gaan straks uh, met jou over het een en ander praten. Het is allemaal heel spannend, geloof ik. Maar uh, je hebt er genoeg over te vertellen... Ja, en uh, ja, we hebben verder in het programma nieuwtjes uh, van Beb. En ja. het weerbericht natuurlijk straks. Ja. Yes. Uh, weer een uh, dijk van een uh, conference <laughs> van onze Hani. Oh, ik verheug me er al heel De Een ligt weer op. hoog hoor ik alweer. Oh ja, het is vandaag nou, wel heel bijzonder dol. Want, want het is haar veertigste. Ja. Is het je veertigste? Het je hebt Ja. Dat ja, meen je niet. Veertigste. Ja. Zijn zijn al zo lang. Mee? Nee, want jullie waren eerder begonnen. Ik, Wij waren al, al eerder begonnen. Maar dan, nou dus, maar dan ben je al twee jaar ja. bezig met die conferenties. Ja. Hoe krijg je het voor elkaar, De, Hanny? Ik vind het, het elke is keer werk, weer... Ja. Een, je moet een... even het onderwerp hebben... Zodra ik het onderwerp heb, dan zit ik op de brommers, zeg maar, dan ga ik. Ja. Maar ik hik vaak even terug aan dat ik denk: oh, waar moet ik het over hebben? Ja, ja dat snap, snap ik. Het nou, dat, maar dat bedoel ik: elke keer toch weer iets bedenken, iets ja. origineels. en daaromheen weer ja. hele gekke verhalen breien. en dat voor iedereen herkenbaar ja. is. Het lukt ja. tot nu toe. Laten ja, het ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als we niet meer lachen, dan zeggen we: ik ja, geloof maar niet dat het jawel. op is. We gaan wat anders gaan voor je bedenken. Doen. Ja, nee, maar dat kan ik me bij jou niet voorstellen. Een sprankelende nee, vrouw. Nee, hoor. Nee, hoor. Uh, nee, vol creativiteit. Oké, okay, dus uh, in het tweede uur beginnen we ja? met jouw uh, conference. en natuurlijk heel veel leuke muziek. Maar we gaan straks eerst even kletsen met uh, met Marloes, Marloes Tempierek, uh, die binnenkort. Uh, ja, wereldnieuws voor Zandvoort gaat worden. Ze gaat Zandvoort op de kaart zetten, samen met haar moeder. En uh, dan uh, gaan we eerst even een liedje draaien... Uh, om, om een inleiding te geven van waar het over gaat. En als ik zeg, Nick Schilder en Thomas Akda... en het onderwerp van Meloes. dan is het sterker nu dan ooit. En dan moet ik hem even opzoeken en dan, als het goed is gaat hij draaien. Ja... Yeah.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 Maar weet het waar je mij gebroken en ben ik sterker nu dan ooit Laat me uit een wat verdronken heb, verkanseld en vergooid Maar weet dat ik nu sterker ben dan ooit Maar oh, weet dat ik nu sterker ben dan ooit Hoe is het nou met jou, zo jarenlang met mij en ineens is het met hem voor mij al raar Maar hoe was dat nou voor jou? Dat het dan niet lukt Het ja, jammer Wat jammer was er zeg maar geen gemie Jij weet het schat, jij deed het ik, ik er niet Dus hoe is het nou met jou? jou? Ik oh, oh, oh. ik nu sterker ben dan ooit. <coughs> Sorry, weer een oesbui. Het houdt niet op. Goed, dat was dus uh, het, het sterker nu dan ooit. En waarom hebben we dat nummer gedraaid? Nou, dat, dat gaat Beb zo vragen. Waarom draaien wij dat nummer sterker nu dan ooit? Zeg dames, ja, waarom ja. draaien jullie dat nummer sterk dan niet dan? Goeie vraag. En, Goeie en ik redaai ja, ineens tot jullie beiden. Hoezo sterk, sterk, sterk? Waar hebben we het over? Uh, ja, uh, nou, mijn moeder en ik die doen dus mee aan een documentaire. En die heet sterk. En die heet sterk? Die heet sterk. Een documentaire? En, ja. en waar is die documentaire? Die, in, de, ja... De, Schoon bij ons thuis. Uh, nee, dat wordt mee uitgezonden. Nee, uh, bij de NPO 3. NPO 3. Bij Omroep Human. Ja. Jo. Ja. ja. En wanneer gaat dat dan allemaal gebeuren? Vanaf 30 december zijn wij te zien op tv. Jo. Nee, 7 januari 7 toch? januari? Ja, 7 januari is de, eerste, is, de eerste. is de eerste aflevering op televisie op NPO 3. Maar uh, 30 december kun je alvast een uh, preview nemen ja. uh, via NPO... Start. Start, Start. juist. Dat Dankjewel, Kijk, klopt. Kijk. Ja. U hoort het, uh, beste luisteraars. De dames zijn er nog niet uit. Maar uh, Juman blijkbaar wel. Ja, zij wel, ja. Wat spannend, joh. Ja, Hoe is dat super. nou zo gekomen? Ik... Ja, het is een heel raar verhaal eigenlijk. Nou, vertel. Want wij zijn uh, van de rare verhalen. Ja, nou, dat ik. Ik luister, ik luister heel regelmatig. Um, nou ja, we, we, ik was al een tijdje bezig met een beetje afvallen. En op een gegeven moment, mijn moeder en ik... We zitten bij mij thuis. En we zitten zo naar die buik te kijken. En nou ja, ook vergelijken. Gewoon hup, shirt omhoog. en kijk dit en dat. en uh, Alles wat je dan niet prettig vindt aan jezelf kan je met je moeder bespreken. Nou, Fijn, dat dat he? hebben we samen gedaan. Ja, ja want Ik kan het weer vandaag. met haar bespreken. Ja, ja, <laughs> ja. Precies. En op een gegeven moment... Uh, diezelfde dag... smiddags belt mijn moeder me op. Ze zegt wat mij gebeurt. Ik zeg wat dan? Ze zegt ik word net gebeld of ik mensen ken... die mee willen doen aan een documentaire... over de sportschool. En ze zoeken mensen... die het niks vinden, maar wel zouden moeten gaan. Vind jij het leuk? Dus zij dacht eigenlijk, dit gaat over Marloes. Ja. Die past precies in dit. En nou ja, en, en, en ook mezelf. Want het werd in eerste instantie aan mij gevraagd... of ik dat zou willen. Ja. Ja, ik zeg, ja, vind ik best. Weet je wel? Oké. Okay. Uh, ja, waarom niet? En uh, ik zeg, nou ja, het is eigenlijk heel toevallig dat je belt. Want mijn dochter en ik hadden het er vanochtend over... dat we gewoon hoog nodig eens een keertje aan de slag moeten met ons lichaam. Want... We groeien, we, groeien echt, uh, we groeien echt door in, in hele rare vormen. En dat moet een keertje ophouden. Ja. ja. Ik zeg, en toen zei ik ook, van, we hebben mekaars buik laten zien vanochtend. En toen lag ze helemaal gevouwen, die vrouw. Dus toen zegt ze, nou, ik geloof dat jullie wel de type zijn die we zoeken. Ik zeg, ja, maar uh, ik, ik zeg, kijk, ik, ik, ik doe dat wel, maar ik weet niet of mijn dochter dat wil. Ik, ik denk haast niet dat ze hier aan mee gaat werken. Zeg ze, zou ze zij willen vragen? Ja. Dus ik Marloes gebeld. En Maloes zei, ja. Jij zei ja. ja, ja mij tot geven. mijn grote verbazing. ja, ja. goed. Mm -hmm. En ja. toen ging het rollen. He? Ja, Want denk, jij hebt er echt een hekel aan. Je denk, had er echt een hekel aan. Ja, ik, ik hou niet zo van op de voorgrond staan. En nee. in de picture te staan. Dat, nee. dat is totaal niet iets voor mij. Maar nee. ik dacht, weet je, ik ben toch mijn hele leven al aan het omgooien. Ik ben aan het afvallen. Mijn eetpatroon, mijn levensstijl. Ik denk, nou weet je, kan mij het schelen, we doen het gewoon. Mm -hmm. Want als je een hekel hebt aan een sportschool, is het, dat is één ding, maar het dan ook nog laten filmen, dat vind ja. ik wel heel dapper hoor. Ja, ik, ik had eigenlijk dat ik ja had gezegd en een uur later dacht ik, oh, oh waar ben ik aan begonnen. Ja, ja. Maar dan heb ik hier ja? Hoe, ja. hoe kom ik erbij om ja, ja. tegen zoiets te zeggen? En toen, hoe uh. ging het verder? Ja. Want je hebt het gedaan. We hebben het gedaan, ja. ja en Toen kregen we een proefopname thuis. Hè. Ja. Toen kwam een van de redacteuren van het programma. Maar het was een vreselijk lieve vrouw. Zo'n ja. leuk mens. Ja. <laughs> en, en ja, we hadden natuurlijk alle twee een totaal andere reden... om uh, te kijken of we in die sportschool aan de slag konden. Ja. Dat we iets moesten doen. Uh, Marloes, omdat ze zo aan het afvallen was. En uh, ja, ze was best zwaar, dus... Die begon al vuilvorming te krijgen. Ja, okay. Dus dat werd echt hoog tijd. Dat, dat uh, moesten spieren voorkomen. Ja, ja absoluut. Ja, ja. En uh, ja, voor mij denk ik, ja, wat maakt het uit dat ik een dikke pens heb. Maar uh, ik moest aan mijn conditie werken. Ja. Weet je, dat, die conditie van mij, die is als een krant, dat bleek ook later wel in de sportschool. Dat ik... <lacht> echt jongen, dat wordt dus ook allemaal gefilmd. Hè? Want, ze hadden dus een sportschool bereid gevonden... waar ja. we dan terecht konden om opnames te maken. En toen werden we gescreend, alle twee. En jij kwam uit op, conditioneel. Hè? Alles wordt dan doorgemeten, je vet en, en je waterhuishouding. Oh, maar ook je, spierspa, cool. je spier... Ja. Uh, dus volgens mij was ik 58 jaar. 58, ja, 50, terwijl 50 je bent 39. Ja. Oh ja, dat gaan ja. ze dan meten: hè? Ja. biologische dus, en nou, je leven. Ja. ja, wij keken elkaar aan: van jongens, wat is dit? Nou, dat toen moest werd, jij werd nog allemaal wel. Al. Toen moest ik nog en, je en ik nog ga staan. <laughs> nou, ik, ik, ik denk dat ik eigenlijk vandaag maar afscheid ga nemen, want ik, ik kwam uit op 87. Oh, 87 Wat ben je kras, Dolly? Wat ben jij kras? No. <laughs> Krasse dame. Ja. Maar ik hoor die vrouw die jullie kwam inteken was een vreselijke lieve vrouw, zei Dolly met nadruk. Absoluut. Dus ze heeft jullie daar met zachte hand naartoe geleid. Nou ja, eigenlijk hoefde ze niet heel veel te doen. Nee, nee jullie gingen... Wij waren gewoon ja, hoe wij zijn. En... Ja, nieuwsgierig. Ook, maar. We pakken het dan? Ja, maar gewoon ook lachen, gieren, brullen. Ja. En door deze boodschap waren jullie misschien nog meer gemotiveerd. Ja. Door ja. Wat deze uitslag. 87 ja. Jaar. ja, dat kwam dus daarna, hè? want toen, ja. toen waren we al uh, uh, onderweg met de cameraman en de geluidsman en uh, kennismaken bij de sportschool. We hebben eerst thuis natuurlijk opnames gehad. Maar het was wel een rollercoaster want, van emotie ook eigenlijk. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. ja, want er kwamen allemaal dingen bij kijken. En, en dat vertellen we dan ook. Um, ja, hoe kom je zover en, en, en wat gebeurt er? Wat zet je aan? Nou, dat waren allemaal best wel emotionele dingen. Dus ja, het, het is allemaal met een lach en een traan. En, ja, uh, maar, maar over het algemeen uh, overheerst voor ons de lach. Ja. ja. Mm -hmm. ja. Zeg, en toen ah. begon het bij die sportschool. Ja. Jullie gingen allebei aan de apparaten. Hoe ging het? We kregen eerst een rondleiding. Ja. Oh, oh, oh. En toen kwamen we eerst bij de gewone gewichten. Dat je echt oh, oh, die gewichten overal op moet doen. Toen dacht ik, ja, nou, nee. Ja, wij keken elkaar aan. Van, oh. Dit is niet voor mij. Nee. Dat is al dit, te veel. Uh, ja. ja, dat is bodybuilding, hè? Nee, ja, dan ja. ben ik eigenlijk al klaar als ik nee. die gewichten erop moet doen. Dan denk ik, laat maar zitten. Ik heb ja. het al gedaan. Ja, ik ja. ook. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. En toen kwamen we op een gegeven moment na die rondleiding bij de e-gym. Oké, okay. wat is dat? Nou, dat, dat is dus eigenlijk. Je doet hetzelfde, mm -hmm. alleen je hoeft geen gewichten ergens op te doen. Je krijgt een polsbandje, je logt jezelf in. Het apparaat stelt zich in naar het gewicht wat jij, wat jij wilt drukken of whatever. Je gaat zitten je doet je oefening. Dus je loopt eraf en je gaat naar de volgende. Ja, er verschijnt dan in beeld zo'n programmaatje hè, met de golfjes. En dan moet je die stipjes weg. Dus het is een soort, soort videogame. Ja, en, okay. maar dan helemaal op jou afgesteld. Want uh, de eerste keer dat je gaat beginnen, dan loopt er iemand met je mee. En uh -huh. die stelt alles voor je in. Hoeveel kilo je aan kunt. En uh, nou ja, dat is je uitgangspunt. Nou ja, heb je een dag dat je net wat minder goed in je vel zit? Kun je hem zelf weer bijstellen uh -huh. dat hij wat minder zwaar is? En heb je een dag dat je denkt: van ja, maar bah, ik ben zo fit als een hoentje, bah, ik ga ervoor? Ja. Kun je hem ook weer verhogen? Ja, dus of je hebt ook je... als dat straks kijkers die dit zien, daardoor over de, de streep gaan. Die denken: ja, ja, maar dan wil ik het wel. Ja, absoluut. Ja, dat, ja. Dat, ja. ergens is het, is het: je doet het voor jezelf, maar je hoopt ook dat je andere mensen een beetje kan motiveren. motiveren? Ja. ja, Dat je een beetje hetzelfde in zaten zoals jij zat. ja. ja. Dat je zegt: van nou, als ik het kan, dan kunnen, dan jullie, kunnen jullie het, het ook. ook. Ja, ja. ja. Hoe lang duurt dat nu voor je al die apparaten hebt gedaan? In zo'n les? In zo'n uh, sessie? Ik, ik ben ongeveer een uur tot anderhalf uur bezig. En het Toch zijn wel. twee rondjes die ik dan doe. Twee ja, rondjes? Ja, en het is echt, ik doe een full body workout. Dus het is echt mijn hele lichaam Je hele ik. lijf? Ja. Ja. Ja. Ja. ja. En dan kan ik ook nog zeggen van nou, ik doe vandaag uh, nog een keer extra buikspieren. Of, dat is helemaal Dat kan je gezellig. allemaal extra aanpakken. En dan ja. heb je veel spierpijn in het begin? Nee, dat kwam later dat je, pas. je dit het hoort, dan duik je er gelijk in. het begin in. is het wat makkelijker. Ja. En op een gegeven moment gaat dat apparaat zich aanpassen... ook op een negatief gewicht. Ja. Dus ja? Je, je, als, je, als je gaat roeien, je trekt hem naar je toe. Maar dan moet je dat loslaten. Maar dat kan je niet loslaten, want dan komt er nog weer gewicht op. En dan moet je het rustig doen. Ja. En dan, dan, dan ja, kwam toen, toen kwam bij de spierpijn. En dan hoor ik jou, Dolly. Hoe was het bij jou? Nou, bij mij uh, is het anders verlopen. Uh, Marloes is, is uh, uh, helemaal lid nu van, uh, van de sportschool. Dus die gaat ook regelmatig, uh, als dat in de schema past natuurlijk. Um, voor mij liep het anders. We hebben trouwens ook nog met andere dingen meegedaan... die in de sportschool gebeuren. Stretchoefeningen in een groepje ja. en zo. Maar dat, dat bleek uh, bij mij een hele rare uitwerking te hebben. Want ik ging steeds onderuit in die tijd. En dan ja. ging, ging het in mijn hoofd, ging iets niet goed... Uh, ik ben toen ook een keer naar Kastelvest gegaan. Wat ik normaal heel leuk vind. Ben ik ook onderuit gegaan in jo. de drukte. Ja, werd ik met de ambulance afgevoerd. Nou ja. Nou, toen My. daar met die stretch oefeningen ging ook niet goed. Dus ik werd een beetje pages. Ja. En uh, toen, toen zeg ik, jongens, ik hou hiermee op. Want ik weet ja. niet wat er met me aan de hand is. Dus um, ik heb me gemeld bij de huisarts. Ja. En uitgelegd. En die heeft me uiteraard doorgestuurd naar de neuroloog. En um, nou, ik ben helemaal binnenstebuiten gekeerd met MRI-scans en zo. Gelukkig niks aan de hand. Uh, uh, uh. Niks alarmerends. Nee, maar helemaal wel niks wat aan de hand. Nou ja, het, het, het is gewoon, ik heb een beetje slijtage in mijn nek en zo en mm -hmm. noem maar op. Maar um, uh, verder niks wat tegenhoudt om te gaan sporten. Okay. Dus um, we hebben al afgesproken, ik ga in januari ook weer beginnen. Mm -hmm. Mm -hmm. Want ik heb het, het, is het lekker, te laten onderzoeken, eigenlijk ja. Dat is ja, het verhaal. Ja, ja, ja. In welke frequentie is het, Hoe vaak per week ga je? Ik probeer drie keer per week te gaan. Jo! Ja. Ik, zit er. En ja. ik zie je stralen. Ja. ja. Echt hè? Ja. Ik, vind het, ik had het nooit verwacht, maar ik vind het heerlijk. Jo! Het is, ja. het is zo in, in iedereen zei dat je ja, het duurt wel even voordat je resultaten ziet. Hm. Het is niet zo. Het gaat best <kwijnt> snel door mij. Ja? Maar het ja. zit alleen maar tussen je oren. Toch? Ja, maar ook, ook qua, qua uithoudingsvermogen, qua kracht. Uh... ja, Maar dat is het lekkere met die e-gym. Dat wordt allemaal bijgehouden. Ja. Mm -hmm. Dus ja. je, je ziet constant waar je mee bezig bent. Ja. Ja. En dus... je ziet ook je leeftijd, die bio-age, ja. die zie je gewoon... Heel zakken. snel naar beneden gaan. Dus ja. van 58 ben jij nu 27. Nou, was dat was dat maar waar. <laughs> zo snel gaat het ook weer niet, hè? En op een gegeven moment zag ik hem wel zakken naar uh, richting de 40. Jeetje, ja. Het ja, gaat gewoon hartstikke snel. Heel snel. Dat ja. is voor mij al zo'n motivatie ook. Ja. En, en als ik dan in de spiegel kijk, dan denk ik af en toe echt: ben ik dat? Ben ik dat? Want jo. In mijn hoofd ben ik nog steeds heel veel ja, joh. Ja, maar het vertel is... maar even hoeveel je bent afgevallen in die uh, periode. Ik ben afgelopen... 40 kilo afgevallen ah, in totaal. Hallo. Meid. Ja. Oh. Maar ik hoorde je zeggen, je hebt ook je levenswijze aangepakt. Je ja. eet wellicht is... al wel. Ja. Zit ja. daar in die sportschool nog iemand die daar advies aan geeft? Kan wel. Ik kan wel. Alleen, ja? uh, ik heb het niet nodig. Ik ben zelf, het. Ik ben kok. Dus ja. ik weet... Uh, ja, het stomme ja. is... Je, je werkt van alles... Alleen maar slechte dingen werk je naar binnen, want... Als je aan het werk bent, heb je geen tijd, tijd om te snel, eten. Terwijl snel. iedereen denkt, hoe dan? Je werkt in een keuken. Je bent altijd met eten bezig. Ja. Ja. Maar je hebt geen trek meer. Nee. Nee. En dan ga je slechte dingen eten, slechte tijdstippen. Allemaal van, van werkt dit soort dingen. Ja. Ja. Ja. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit kan niet. Dus ik ben uh, volkoren brood. Alles volkoren wat je maar kan bedenken. Ja. Uh, veel meer groente, veel meer fruit. En nadenken bij wat je doet. Ja, ja echt drie keer denken als jij als jij ik neem ook wel eens een colaatje of ik eet ook wel eens suiker of wat dan ook uh -huh. maar dan denk ik ja is het het waard om dat nu te doen of ja. wil ik nog even wachten ja, dat is en dan het, over een tijdje als een soort beloning ja, ja, ja. je gaat veel bewuster ja, keuzes maken ja. Ja. ja ja het is natuurlijk ook zonde als je goed aan het trainen bent en dat je aan de andere kant weer liters frisdranken uh, ja. weg zit te werken ja, maar het, maar het afvallen het... kan natuurlijk niet doorgaan is dat, dan gaat het nou automatisch. Is het natuurlijk dat er op een gegeven moment toch een stop zit. Nou, de, van dit ik, ben je. Heb, ik heb zo'n periode gehad dat je even stilstaat. Maar ik merk nu weer. dat ik weer uh, aan het afvallen ben. Ja. Maar ja, op een gegeven moment moet je wel stoppen natuurlijk. Ja. <lacht> dan ben je, je gewoon denkt. op z'n ah, mooiste. Nou, ja, ja, ja. Dat ben je nu al. Ja, ja, kan, ja. Moet, er moet nog wel wat van af. Maar ja, ja, dan ja, ja. krijg je misschien een soort schema om het bij te houden. Want dat is ja. ook belangrijk. Ja, ja. Ja, misschien niet meer drie keer per week. Of wel. Maar, ja, je vindt het of, maar ook je eten dan ja. weer gewoon weer een keertje een normale pasta in plaats van ja. voorkomen. Of dat ja. je dat een beetje zo... En dat, uh, je kan aflegen. dat goed uh, regelen in je ja. bestaandje. Oh, omdat je niet veel tijd vecht om oh. iets speciaals voor jezelf te maken. Nee, of ik, heb, ik heb zoiets in elkaar geflanst. Dat, uh, dat ja. draait me al niet echt voor Nee. nee. <laughs> nee. Mm -hmm. Zeg, we gaan het straks zien bij Human. Ja. Uh, ja. Hoeveel afleveringen gaan wij tegemoet zien? Hoe lang hebben ze jullie gevolgd? Acht. Acht? O. Ja, maar... Uh, het gaat niet alleen om ons. Nee. Okay. Door heel Nederland... zijn er mensen... Uh, aangetrokken... Uh, die allemaal om een reden... Uh, naar de sportschool gaan. Yeah. Ja. En, uh, dus wij zijn... Elk, elke aflevering onderdeel van. Je van. ziet steeds... Uh, flitsen, dan weer ja. uh, van die en maar dan weer van die. Ik voel aankomen en... dat jullie een spin-off krijgen. Nou, ja, deze tijd met die ja, bijhandjes. Het is wel Doordat zo de dat. De tempierikjes we... worden weer fit, zoiets komt er nog. En... Ja, nou, op een gegeven moment kregen we wel te horen van. Ja, de, de, de hoofdredacteur was zo tevreden over jullie. Die heeft besloten om toch nog een aflevering toe te voegen. Wat leuk, ja. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dit alles, dit is natuurlijk ook door Joemen uh, gesteund. Is het duur? Want jij gaat het straks. Helemaal alleen doen? Ja. En nu? Ja, ik, ik denk dan... Ja, kijk, het is ook een eigenlijke gesloten vraag. Hè. Is het duur? Ik denk ik, meteen ik, dat het heel duur eerlijk, is. eerlijk, ik heb geen idee. Je hebt nog geen Want, idee. Want eh, ja. ik was laatst aan het werk. Ja. En toen kwam mijn moeder binnen. En die zei, "Meloes, ik heb een cadeautje voor je. Ik zei, ja, wat dan, mam? Zei, kom maar kijken. En uh, toen heb ik een uh, jaarabonnement van haar gekregen. Zo, van de e -gym. ja. Ja. Ja. ja, dat mag beloond worden toch? Ja. Maar het kost normaal 55 euro per maand, de e-gym. Oh, dat ja. vind ik redelijk. Ja. Ja, ja, dat dat is redelijk. Ja. En dan mag je, ja, zoveel je wil, je wil, al ja, die hele dag. Dat vind ik heel redelijk. Zeg, die jongen, jullie hebben dan voor e-gym gekozen, of jij? Ja. Maar dat zijn allerlei sportscholen, allerlei mogelijkheden om met je lijf in, weer in contact te komen. Ja. Dus we zien daarvan alles. We zien misschien ja. zelfs een bodybuilder. Ik ja, weet ja, ja, ja, ja, niet ja. zelfs. Ja, die, die, die, die ja. doet ook mee. Die doet ook ja, ja. iemand die heel fanatiek, die elke dag gaat en voluit... uit uh, Wij hadden een buurman die toch... uh, proteïne eet. Wij hadden ja. een buurman, hè, Han? Ja. in ons appartementencomplex woonde een bodybuilder. Echt, ik hè? zag altijd tien van die eierdozen achter voor zijn staan. En Die heel dus strak, en die grote pannen, mouwtjes in zijn t-shirt. En die heeft nog mijn handbrand. Uh, hoe noem je dat? Dat je te kijken, hoe noem je dat? Sixpack. Sixpack. Zat je altijd naar te kijken? Zo... Nou ja, ik heb hem natuurlijk moeten vragen... om mijn houtbrandetje naar boven <laughs> te dragen. Wat hij samen met zijn broer deed. Even 120 He? kilo in ja. een keer Ja ja, ja. ja, ja nou, we hoorden ja. net dat Marloes vanmorgen ook nog even... een sprintje getrokken <laughs> heeft en een trap oh, op gerend. Ja, ja, ja, ja, klopt. Ja, zo zie je, Dat gaat wel een stuk makkelijker. Ja, lopen, alles. Ja, ja werkelijk. Ja. Dat ja. merk je allemaal al. Ja. Ja. En dit was je eerste kennismaking met fitness? Of heb je het eerder geprobeerd? We hebben het. We hebben het samen eerder geprobeerd. Ja? ja. Dat was in Haarlem. Ja. En dan, uh, het was heel erg. Mag ze dat vertellen, Dom? Ja, ja? Oh, oké. Okay. Dan gingen we er samen naartoe. En dan zaten we in de auto. En toen rookte mijn moeder ook nog. En dan zaten we in de auto. En voordat we naar binnen gingen. Eerst nog een sigaret. Ja. Een sigaret. Ja, ja, ja, ja, ja. En dan gingen we daar naar binnen. En dan deden we ons rondje. We vonden het verschrikkelijk. En dan zaten we elkaar alleen maar aan te kijken. Van, ben jij er ook klaar mee? Ja, we hebben nou wel ja. lekker uh, iets ja. verdiend. Ja. En, dan en, dan je, en dan had je je rondje ja. af en dan gingen we weg. En dan liepen we naar buiten. En het eerste wat we deden... Hoppa. Is een sigaret opsteken ja. en echt... Oh. Ja. Dat hebben we ook weer gehad. Ja. Dat, dat, nee, hey, dat weet ik er en, niet. En even nog een vraag... want we zitten hier natuurlijk in Zandvoort. Is dat ook een goede reclame voor je IG? Mag je dat gewoon noemen hier? Ja, wel volgens mij. Ik vind mij het wel, wel of niet. Mag dat volgens niet. mij wel. We, we nou, Ja, het is onderdeel van het programma. Je komt er natuurlijk ja. moeilijk onderuit. Ik bedoel, straks dus zo in het. Is natuurlijk enig dat Ja, programma. maar ja, straks, straks als de uit, uh, op uitzendingen zijn. Zij hebben dat ook helemaal in beeld genomen. Ja, ja, ja. Ja, dus ja ik, ik, uh, ik, wij waren al blij dat we welkom waren. Ja. Er was nog wel een sportschool waar we welkom waren. Dat was bij Afava. Ja. Maar dat was niet zo handig, omdat die minder vaak open zijn. Ja. Uh -huh. Waardoor uh, je dus meer gebonden bent met, met het inhuren het van een camerateam ja. en zo. Ja. Dus dat, dat, want dat is ook een heel gezellige sportschool. Maar dan had je nooit kennis gemaakt met dat e-gym hiervoor? Nee, maar dan, nee, je nee, dan, dan heb je kans met... dat we misschien toch... Nou, zoals wij gemaakt. in elkaar nee. zitten had in ik, ieder nee, geval... Nee, dan had je afgehaakt Hadden we, we gestopt. Ja. Nee, daarom zeg ik, is het een goede reclame om dat even te zeggen hier... voor de Zandvoort? Dus nou, nou, nou ja, het, ik, zou, ik zou zeggen, ga gewoon lekker kijken. En, en mm -hmm. trek je lering eruit. En weet je, de, Voor de een spreekt het wel aan en voor de ander niet... Ja. Ja, er zullen ja. ook ongetwijfeld mensen zeggen: die van Ja, maar dat vind ik kinderachtig gedoe, daar begin ik niet ja, aan. Ja, oh, ja. Dat, dat e, kan. Jim, je moet ja. ook nog even op die computer kijken. Moet je, dat, ja. moet je daar nog een beetje verstand van krijgen? Nee. nee. Moet je een nee. leefbril nee. op? Nee. Nee. nee. Okay. nee. Het is gaat vanzelf. Dat het zo, uh... Word je ademhaling begeleid? Ik noem maar iets. Nee. nee. nee. nee. Geen, geen signalen op het scherm van je moet dit of dat nu? Nee. nee. Oké, okay. dus je gaat gewoon zitten, je gaat ja. je ding doen. Ja. ja. Je weet wat je moet doen. Ja. Je hebt die inleiding ja, je, gehad. Je, je, je hebt je Pac-Man wat je speelt. Het is, het is, als je net zoals als je je benen gaat doen. Als je uitstoot, dan gaat hij omhoog. En ja. je moet tussen de lijntjes ook blijven. Ja, dat heb ik inderdaad een keer hier gedaan in de bij Prinshof. Dat met zo'n leg press. Ja, ja, ja, ja. Precies. En dat dan je inderdaad. Dat was enig. Ja. want iedereen wilde dat, dat doen. Ja, maar, ja, maar dat je dus alle ja, apparaten. Oh, het is hartstikke leuk. Is zo. Alle ja, apparaten. Ik vind het, ik vind het super leuk. want ja. je bent. Het is niet dat je doelloos voor je uitstaat. Nee, je nee. kijkt ergens naartoe en je bent gefocust op dat. Ja, en dan lucht. moet je heel lang even inhouden. Dan voel je je buikspieren. dan denk je, we gaan weer door. Ja, ja, ja, ja, Hartstikke ja, ja, ja, leuk ja, inderdaad. Ja, ja. ja, en dat, dat vindt... Ik vind dat dat het gewoon ook ja, heel erg leuk is. Dat maakt. zal inderdaad veel mensen aanspreken. Ja, echt, leuk. Wat, wat ja. mij heel erg opvalt, is dat wij toen... Dat wij vroeger in de sportschool kwamen... Dan werd je aangekeken van, kijk hun, nou gaan. Nee, kijk, ja, ja, ja. Kijk, ja. Nou. Ah, ja. Is niet zo hier. Nee, nee, dat, dat je heb je, heb je wil, helemaal je niet. Welkom. Ik vind het sowieso altijd raar. Ik heb ja. altijd respect voor mensen die gesporten. Ja. ja, en daar is het ook van niet. jou. Je bent welkom. Ja. En je wil wat aan je lichaam doen. Dat ja. wil iedereen. Ja. Ja. Ja feitelijk wel. Dus waarom, wil je dan, waarom, ja, waarom word je dan anders aangekeken, maar daar niet gelukkig? Maar kom jij nog een keer terug als de serie eenmaal loopt? Dus wel even ja, leuk om dan ja, nog een te beetje te evalueren. Tussendoor ja, even. Uh, en dan kun je toch ja, dus, wat oefeningen met z'n nog doen hier. Ja, ja, ja. We slepen jullie wel een keer mee. <laughs> ja. Ja? <laughs> nee, ik, ik had dus laatst, want ik heb een nieuwe bank... en ik lig achterover. En normaal had ik niet overeind gekomen. Die ik, oh, ik moet dat even pakken. En ik kom in één keer. Zo, over ja. Ik zit, ik denk, doe ik dit echt? En hoe lang doe je het nu al? Want hoe lang ben je nu in de sportschool actief? Uh, sinds augustus. In augustus, augustus. zijn we begonnen met de opnames. Heb je zo lang opnames. gezwegen, Dolly? Wat zeg je? Heb je zo lang gezwegen... Ja. Ja. Oh. ja. Ik ben zo'n ge zo geheimschrijver. Wat kan je <laughs> doen? Dat, dat vind ik echt knap. Ja. Ja. <laughs> maar met Sinterklaas in dit land gaat dat grote boek open. Ja, gewoon een geheimenkloof. Ja, dus. het <laughs> ja, nou, ja. enige hartstikke leuk. Ja. Spectaculair nou, meiden. Er gaan nog allerlei vragen in ons opwellen. Dus geef ons even de gelegenheid te, te, te laten bezinken. Zullen we eerst even een liedje draaien? Heel goed. Plan. Ja? En, heel en goed ik plan. heb speciaal voor Marloes en haar zoon trouwens... een heel leuk nummer uitgezocht. Um, toen uh, Sam in aankomst was... Uh, waren we dus bezig met het uitzoeken van een geboortekaartje. En wat moet er allemaal op komen staan. En hey, toen uh, hadden we bedacht. Ja, hadden we bedacht. Nou, als dit kindje komt. Dan, dan zijn ze een engel armer in, in, in de hemel. Dus het werd op, op het kaartje kwam te staan. Heaven Is, must be oh. missing an angel. Oh, prachtig. Ja, Tafaris met Heaven Must Be Missing an Angel. En dat omdat het op de geboortekaart stond van uh, Malou's haar zoontje. En wat hadden we gelijk daarmee zeg. Want wat is het een engel van een jongen. Ja, Heerlijk. echt waar, echt waar. Heerlijk. Soms een B ervoor. Ja, nou ja, dat moet ook. Hè. <laughs> Gelukkig wel. Ja. Want hij moet ja. hier op de wereld kunnen lopen. Ja, hè? dan ja, ja, heb ja, je die zeker. B wel nodig. <laughs> ja, lieve ja. luisteraars, we zitten hier met Marloes. Uh, de dochter van uh, Dolly en de dames hebben ons gedeeld in wat al die tijd een geheim was. Zelfs voor haar collega Hannie en ja. voor mij. Ja, het <laughs> Namelijk wat dat, er dat, uh, nog meer voor dat de dat dames door om. omroep uh, Human zijn uitgenodigd om mee te gaan werken aan een programma over mensen die een hekel hebben aan sportscholen. Maar het eigenlijk wel nodig hebben. Ja, ook juist, juist gek zijn op sportschool. Oh, dat ook. ja Het gaat om de hebben? relatie met sportschool. Oh, okay. en wat, wat doet de sportschool? Je hebt ook uh, uh, uh, wijksportscholen. waar mensen eigenlijk meer voor de gezelligheid bij elkaar komen. Ja. Dat ze elkaar zien of uit eenzaamheid. Ja. Allerlei motivaties. Het oh, allemaal okay. verschillende mensen. En hoe heet het programma? Was iets met Sterk? sterk. sterk. Het heet alleen maar Sterk. Het ja. heet Sterk. En dat komt vanaf januari op TV. Ja. Op NPO 3, heeft ja. Marloes ons verteld. En dan kunt u uh, zeker Marloes... maar we zien Dolly ook nog verschijnen. Want die heeft nog even uh, een aanloop genomen... om het echt actief te gaan doen. Maar Marloes is er al vanaf augustus mee bezig... met spectaculaire resultaten. E-gym heet dit. Ja. En zij heeft ons toevertrouwd. Ze is al 40 kilo afgevallen. Dus ik zie u allemaal rechtop zitten. En die koffie opzij zetten. En dat taartje weg. En wat die, die die die blaasjes die we hebben staan? Hier staan allemaal koekjes op tafel. Nou, we raken ze niet meer aan. Vanaf nu, vanaf nu worden dat uh, worteltjes. Stukjes komkommer en celderij. Ik heb heel veel respect voor jullie, echt. Heel spannend. Marloes gaat inmiddels drie keer per week... naar die sportschool hier in Zandvoort. We houden nog maar even zo dat we de naam niet noemen. Maar als u benieuwd bent, gaat u gewoon kijken bij E-Gym. E ja. En um, ja... Gaan, jij hebt ons nu al geïnspireerd. We zijn verschrikkelijk benieuwd naar de uitzendingen. Hey, en dan komt een natuurlijk. preview, hè? Zei je? Het begint in januari, maar dan ja, komt. Ja, wij in hebben. December? 15 december hebben wij een preview samen. Oh, dat is niet op nee, tv. Ja, TV. Ja, oh, ja, dat is de 30ste. Oh. De 30ste dan uh, kun je via NPO Start al uh, oh, okay. beginnen okay. met kijken. Dat is wel kijken. leuk om te ja. weten. 30 december. Ja, ja, ja. ja. ja. Dit was allemaal te vervelen, dus dan uh, ja, komt dat goed uit. Genoeg te doen, ja. <laughs> ja. Nou, ja, ja. Wij gaan het bekijken en dan nodigen we je van harte uit om uh, dan weer even bij ons langs te komen. Want dan ja. hebben we weer allerlei nieuwe vragen natuurlijk, al ja. kijkend. Ja, leuk. Nu heeft ze er heel veel beantwoord. Ze gaat drie keer per week. En uh, je hebt natuurlijk een hele lieve mama nodig. Om haar daar ook bij te helpen. Maar heel duur vonden wij het niet. Nee, het is nee. 55 euro per maand. En je kan komen wanneer je wilt. Ja. Ja. Dat vind ik toch ook een hele mooie aanmoediging. Want niet iedereen kan zich dat permitteren. Inderdaad. En, uh, ja, je moet wel even van tevoren. Want je krijgt reserveren. dan een app. En dan moet je even kijken of er plek is. Ja. Dat kan wel. En dan, dan, dan reserveer je een plekje. Ja, ja. ja. ja. dat kan ja. Ja, want het kan natuurlijk dringer worden bij die apparaten, zeker. In januari, hè? dan gaat iedereen weer met goede ja. voornemen. Ja, dan ja. zal het wel weer drukker ja. worden. Ja, ja, ja, ja. Ja. Ja, ja, ja. Daar zijn ja. weer wat kilo's bij. Ja. Ja. Ja. Nou, beide, heel veel dank dat jullie ons daarin hebben willen delen. En ja, ja. Geen ja. Geen dank. ik hoef niet eens succes te zeggen, want er zit iemand te stralen <laughs> tegenover mij. Zij is gewoon de belichaming ja, van succes. Ja, ja, ja, ja. Nou jongens, we gaan even een, een, een lekker nummer draaien. Chicago en dan na Chicago komen we bij jullie terug met het weerbericht. Dat ook nog. Kijk okay, ja. dankjewel ja. Ja. ja, geen dank. <laughs> so your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 to the back. we nu naar het weerbericht. Het weer ons vertelt door Rico Schreuder. En Rico die blijkt ook geheel in de ban van Sinterklaas. Want hij heeft het vandaag in gedichtvorm gezegd. Vandaag is het grijs, de lucht ziet eruit als een deken. Maar droog bleef het wel, dat mag je niet vergeten. De zuidenwind blaast zacht aan zee en soms iets te fel. Sint meiter vliegt bijna weg. Oeps, dat gaat behoorlijk snel. Het weekend wordt nat. Regen trommelt op het dak. Zaterdag en zondag, je kunt beter je laarzen pakken. Pak! De wind draait zondag zuidwest, krachtig aan de kust. Sint houdt zijn staf goed vast, anders waait hij weg in een winderige lust. Na het weekend wordt het zachter. 13 graden in het zicht. Al blijft het bewolkt en regelmatig ach, het is geen gezicht. Vanaf donderdag minder buien, maar zacht blijft het wel. Sint denkt: "Tja, 10 graden in december is eigenlijk best wel." En dan zegt Rico er nog onder: "Hij wenst ons allen een fijne Sinterklaas in deze zeer sfeervolle dagen." Nou, applaus voor de Sint. Applaus, applaus voor mooie gedieren. <laughs> Hartstikke mooi. Het zijn belachelijke Sinterklaaslijstjes.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 walkman. En een dagboek met een slot. En een turbo compact discord. Ruikt mijn meestal vang ik bol. Wil een computer. En een huiswerkautomaat. Hoewel ik kleine witsen heb, wordt mijn vader altijd kwaad. En hij wordt rood. En hij wordt rooier. Hij valt bijna uit elkaar. Pas zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn tuin. Ben Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin. Als er straks bang wil je toch groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort? Nog maar eens terug bij Sinterklaas niet Oh jee, oh jee, we zijn weer met allerlei dingen bezig... en daar letten we weer helemaal niet op. We, zit, we zitten met een vraagstuk. Hé, dit ging over verlanglijstjes, hè? Van de dit. Sinterklaas. Dan heb ik hier ja. ook zo'n tegeltje. Beste Sint, mijn wens voor dit jaar is een dikke, vette bankrekening... en een slank lichaam. Het zou fijn zijn als u deze twee niet door elkaar zou halen, zoals vorig jaar. Ja, <laughs> ja leuk is niet hè. Ja, hartstikke mooi, hartstikke mooi. <laughs> ja, en waarom waren we nou weer in de war? Omdat we van uh, trouwe luisteraars uh, hele mooie gedichten toegestuurd krijgen. Ik heb er hier een van onze collega Jolanda, maar ik heb er ook een van onze trouwe luisteraar Ulrike over hoe Sint zit te luisteren naar ZFM Radio... het leukste station van het land. En daar hoort hij dan drie dames die plezier maken met zwong. Nou, dan worden wij nog geëerd. Maar vooral, ga zo door, dames, met jullie fijne geluid. Want zonder ZFM is het Sintfeest niet helemaal uit. Geniet van de pepernoten, de muziek en het licht... en namens de Sint een warme groet en dit gedicht. Nou, is nou, nou. van Rieke verteld, Jolanda, dat er eerlijk je Ulrike heeft hem gemaakt, onze trouwe luisteraar. Ach, och, nou, en ja. um, en uh, Jolande heeft hem doorgezet. Want hij was naar ZFM Messenger gestuurd. Nou, ja. we worden daar wel in het zonnetje gezet. Nou, he? Dat is toch een cadeautje van Sinterklaas. Dus Ulrike, Rieke, trouwe luisteraar, meer dan bedankt. En uh, we, we, we, zitten, man, we zitten hem echt ademloos te lezen. Ja, ja. het oh, schudt ze gewoon zomaar even uit de mouw. Ja, het is allemaal. We vallen stil, dat dus is niks voor ons. Ja, dus tegen een kleine nee. vergoeding... mochten we een, uh, een Sinterklaasgedicht nodig hebben... dan uh, weten wij bij wie u moet ja, zijn. Ja, ja, nou, ja. Nou. En nou niet achter de verwarming kruipen, Rieke. Nee. Nee. Uh. Hartstikke mooi gedicht. En jongens, we hebben nog uh, 7,5 minuut. Is er nog een klein uh, nieuwsberichtje... Uh, is er een klein nieuwsberichtje? Een klein nieuw bericht. Nou, ja, of een snel nieuwsberichtje? Nou, er is weer Kerstmarkt hè, in Haarlem, die hele grote. Ja. Die noemde ik vorig jaar ook al. Het begint ja. volgende week vrijdag. Is dat, dat gaat niet weer een, door de hele stad heen. Is dat nog steeds een Kerstmarkt, niet een feestmarkt? Nee, het, is een, het gaat helemaal. helemaal Wij door. noemen dat gewoon Kerstmarkt. We, we blijven, we blijven houden gewoon Kerstmarkt. Oh, hè? dat bedoel je. Ja. Oh, God, krijg je dat weer? Ja. Mijn oh, ja. oh, ja. Nee hoor, we blijven gewoon Kerst noemen. Ja, Echt waar. Ja, ik ga daar niet aan meedoen. Die kan ik dus nooit uitspreken: Schachele, schochelen, Schachele schichelen, straat. De Schachelen. straat. Nou, die maken ze helemaal in de Charles Dickens stijl. Hè? Ja, leuk. Nou, dat is altijd leuk. Enig. Ja, ja, ja. Ja. dan is echt ja. de hele stad Weihnachtsmarkt. Ja, Je kan niet parkeren, dat is natuurlijk nee. een drama. Ja, maar... nou ja, openbaar vervoer. Maar uh, dat is altijd heel lopen. erg leuk. En, ja. en, okay. hey, maar wat, wat vinden jullie ervan dat wij hier dat dino-gebeuren uh, gaan krijgen? Dat is toch geweldig? Ik was er gewoon enthousiast over. Ja, ik ook. Ik denk dat het echt een publiek ook, ja joh, voor jong en oud. En de dino is op het moment heel populair. Je ziet gewoon Al kleine, kleine ja. kindertjes met zo'n plastic Ja, dinotje, ja, ja, ja, ja Het ja. zijn niet eens knuffel, knuffeldingetjes. En dan nee. zijn ze gek op dino's. Ja, ja maar het spreekt tot spreekt de verbeelding. Ja, ja, ik ik bedoel... ken hem wel van, uit mijn jeugd. Van uh, Fred Flintstone. een trok je... Uh, ja, ja, inderdaad. Dino die deed daar mee. Fred en Barney die, ja. en Wilma ja, en Betty. Ja. En de dino... Ja, die beesten oh. hebben natuurlijk echt bestaan. Ze dus, dus ja. Ja, schijnen ook op ware grootte hier te komen. Het is een tentoonstelling die, die door heel hele Europa reist. Ja, en, dat ik begrepen. Wat, en wat ik er ook bijzonder aan vind... is dat ze echt twee jaar blijven. Ja, waanzinnig ja. toch. Dus dat, dat hele plan hoort dus in de, in, in de reconstructie van, van dat badhuisplein. Mm -hmm. Maar dan gebeurt er dan twee jaar dus niks, want ze kunnen niet zo. Maar die dino's even afslag. Nee, dus dat, dat blijft zolang dat... Casino uh, ja. blijft, zeg maar. Ja. Het gebouw. Ja. Tot er een hotel gebouwd wordt. Dus de eerste twee uh... jaar wordt er nog niet gebouwd. Nee, denk ik. Nee, okay. nee. vermoed ik zo. Maar ja, er zijn nog zat andere projecten waar de gemeente ja. zich uh, het hoofd over kan buigen. Maar ze kan zich blij jaar. maken. Er komen schoolreisjes, er komen toeristen. Ja, alles. fantastisch, jongen. Dit is, er, dit is een fantastische trekker. Hoe. Ja. Ja, dit, dit is het mooiste wat had kunnen ja, gebeuren... voor de invulling van het casino. Ja, ja, ja. Ja. Echt waar. Dit is echt voor alle leeftijden. En, en Ze ja. zijn er nu al aan het inrichten. Het Voorjaar gaat het open. Ja. Uh, het, wordt ook voor, het is vooral natuurlijk voor kinderen. Die kunnen een interactieve speurtocht gaan houden ja. daar. Ze komen alles te weten over de prehistorie, de leefwijze... Ja. en al die nee, verschillende dino-soorten. Ja. Want het is er niet maar één natuurlijk. Dus uh, ja, dat is een hele... Een hele Hele leuke ontwikkeling in ons dorp. Echt weer eens een, uh, ja, een attractie. Ja. En dat hoort in een badplaats. Attractie, Absoluut, absoluut, absoluut. Ja, nou ja, dat is dus in feite een vrij kort nieuwtje... vlak voordat het 11 uur is. En dan kunnen ze aan de overkant in die ijssalon daar... weet je, die er die, staat. Die, die... Oh, ja. die nou ijs verkopen en zo. Weet je? Ja, ja, ja, ja, ja. Heerlijk ja, ja. met prehistorische horen. Wat Horentjes. goed van jou dat ja, je ik dat ga ga helemaal, ik, ga, ik ga helemaal los straks. <laughs> ja. <laughs> Kan je ook solliciteren dat je gewoon ja, rond gaat lopen in zo'n ja. pakkie, weet je wel? Zo'n <laughs> oplaspak. <laughs> Een beetje die kinderen bang maken. Nou goed, uh, jongens, het eerste uur zit er alweer op. Het is weer voorbij gevlogen. Um, ja, we gaan er even uit en dan moeten we uh, luisteren naar het uh, nationale nieuws. Nou, er is weer zat gebeurd gisteren ja. en vandaag. Dus dat nieuws, dat zal wel even duren. Maar na het nieuws en de reclameboodschap zijn we uiteraard weer bij jullie terug. Tot zo direct. There's a big old hole that Goes right through the soul This old shoe And the water on the ground Ain't got no place else it's found So it's only got one thing left to do Just creep on in Won't oh, stop until it's done sneaking in This silver moon came a little too soon But oh, for me to bear, it shines brightly on my bed And the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there Just creep on in Stop until it's done. a big hole, home goes right through my soul Oh, and that ain't nothing new So as long as you're around I got no place else you found There's only one thing left for you to do You just creep on in Creep on in And once you have begun Don't stop until you're done sneaking. And once it has begun, it won't stop until it's done sneaking. And once it has begun, don't stop until it's done sneaking. It it sneaking in, sneaking in. Creep in, creeping in, sneaking in, sneaking in, sneaking in, creeping in. Gonna keep creeping on me. Ja, dat was Nora Jones met Dolly Parton en uh, Creeping On. Um, we hebben nog uh, 27 seconden. Dan gaan we naar het Nationale Journaal. Even horen wat er allemaal aan de hand is met iedereen. Het is niet te geloven wat er allemaal gebeurt de laatste dagen. Het is, het is echt een waanzin. Maar goed, um, en dan natuurlijk even de reclameboodschap. En dan zijn we daarna weer bij jullie terug. Ga niet weg, we zijn er straks weer. En dan gaan we gezellig verder. Doeg! Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM.